Aan jezelf werken. Als een mens niet aan zichzelf werkt, hoe word je dan opgewekt uit de doden? Als een mens al, al zijn leven alleen maar handel doet, zich alleen maar bezighoudt met politiek, en iets anders. Je mag je wel met politiek bezighouden, als het je beroep is, of wat dan ook. Je mag wel werk hebben en veel investeren in dat werk, want dat is ook een vorm van verwijzenlijking. Een mens moet ook werken in deze wereld. Als hij dat doet voor zijn onderhoud, interesse of andere dingen. Maar hij moet ook individueel aan zichzelf werken. Als hij alleen maar investeert in zijn schilderijen bijvoorbeeld, en niet aan zichzelf geestelijk werkt, wat wordt er dan van hem? Oké, okay. na zijn dood worden zijn schilderijen steeds duurder. Maar wat levert het hem op? Oké, okay, een lekker gevoel dat jouw schilderijen blijven hangen, duurder worden een goede, van wie komt dat? Misschien aan jouw kinderen, die dat allemaal gaan verknoeien, verkopen die schilderijen, en verzadigen zich, aan allerlei dingen, die niets waard zijn. Zullen dingen kopen, die eigenlijk niets waard zijn? Ja, volgens het principe van de zesde koelkast. Cool Wat levert het op? Of iemand anders die in zijn werk investeert zonder te werken aan zichzelf? Zoals so, Yeshua had gezegd. Wat doet dit aan een mens als hij de hele wereld zou veroveren, maar zichzelf zou verliezen?